Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kunt weer gewoon de trein pakken deze week, want de stakingen van NS-personeel aanstaande dinsdag en donderdag gaan niet door. Het spoorbedrijf heeft een deal gesloten met de vakbonden, waarin onder meer staat dat conducteurs en machinisten meer salaris krijgen. De onderhandelingen liepen al een tijdje stroef, maar vakbond FNV is blij met het resultaat. Dus er is voor de poorten van de huil een CO-resultaat. Weggesleept, en daarmee hebben wij als vakbonden besloten de acties op te schorten tot na de ledenraadpleging. Ja, de leden van de vakbonden moeten dus wel nog laten weten of zij het eens zijn met de deal. In Papua-Nieuw-Guinea is een zware aardbeving geweest. Eerst dachten ze dat er nog een tsunami achteraan zou komen, maar die kwam niet. Er zijn zeker drie doden en op sociale media zie je veel schade aan wegen en gebouwen. Bij een steekpartij in Klein Zundert in Brabant zijn vannacht twee mannen gewond geraakt. Het gebeurde bij een huis waar vier jongens ruzie zouden hebben gehad. De politie heeft twee mannen van 22 opgepakt. Op het ei in Amsterdam ligt sinds gisteravond een grote olieplas die enorm stinkt. Vissers trokken aan de bel en zeiden tegen AT5 dat het verschrikkelijk naar diesel rook. Omstanders denken dat een cruise schip olie heeft gelekt. Maar of dat zo is weten we niet. De vlek wordt later vandaag weggehaald. En tennister Iga Siwantek heeft de US Open gewonnen. De Poolse nummer 1 van de wereld versloeg de Tunesische Ons Jaboer in de finale van New York in twee sets. En die overwinning maakte nogal wat emoties bij haar los. Het you know, so is, Het is voor de tennister van 21 haar derde Grand Slam titel. Eerder won ze twee keer Roland Garros in Parijs. En op de US Open kwam ze tot nu nooit verder dan de vierde ronde. Later vandaag staat de mannenfinale van het toernooi gepland. Het weer, het is een zonnige ochtend. Vanmiddag zijn er wolken en het kan ook wat regenen. Maar het zijn steeds korte buien. Het wordt 21 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Korte file op de A1 Amsterdam euh, Amersfoort. Bij Hilversum Noord 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 en welkom bij ZFM Jazz op deze mooie zonnige zondagochtend... in het tot rust weergekeerde Zandvoort. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller... en presentator van dit programma. Een speciaal, een speciaal welkom voor mijn trouwe luisteraars in Marbella... en ook een speciaal welkom voor well onze English speaking listeners... En ein herzliches willkommen aan onze Duitse zuhörer die in ons schönen Dorf Zandvoort oerlaap maken. Zoals u op de ZFM Jazz Facebookpagina en op mijn eigen Facebookpagina hebt kunnen lezen, draai ik deze uitzending een, een scala van een fantastische jazzmuzici met uh, speciale aandacht voor een groep uit de vijftiger jaren, de Millers... Uh, vanwege het feit dat vanmiddag in Theater de Krocht... Uh, Jazz in Zandvoort zijn eerste concert weer beleeft... Uh, en dat concert is getiteld A Tribute to the Millers. Dus vandaar vast een opwarmertje, een nummer in het eerste uur... en een nummer in het tweede uur. Uh, we begonnen de uitzending, het is tenslotte weer de Sottweerde maand september met de September Song. Een uh, prachtig nummer, geschreven ooit door George Shearing, maar hier uitgevoerd door de Ruud Jacobs en Frits Landersbergen Sexted. We hoorden Frits uh, op vibrafoon, Hans Vroomans op piano, Jesse van Ruller op gitaar, Weile Ruud Jacobs op bas, Hans Dekker op drums, en Jeroen de Rijk op percussie. Het stond op een uh, CD die ze hebben uitgebracht op By Leo in het jaar 2000... getiteld een homage, oftewel een homage, to George Shearing. Als tweede gaan we luisteren... het is tenslotte een prachtige ochtend vandaag... naar uh, André Previn, behalve begenadigd jazzpianist... natuurlijk ook klassiek dirigent. En hij wordt begeleid door Herb Ellis op gitaar... Ray Brown op bas de prachtige begeleiders ook van Oscar Peterson natuurlijk en Shelly Man op drums een opname op Columbia gemaakt op 18 december 1962 in Hollywood van hun LP CD For To Go we luisteren naar Oh What a Beautiful Morning De beautiful morning, Andre Previn als sideman. De eerste vocale uh, muzikus die voor ons optreedt vandaag is Billy Holiday. Alleen de naam is genoeg, de rest dat weet u. Uh, ik heb een verzamelaar uh, uh, in mijn collectie gevonden, geheten All or Nothing at All, Tour de Minuit en op deze verzamelaar staan een aantal prachtige nummers... Uh, waaronder het nummer Sophisticated Lady. Uh, Billy Holiday, het is een prachtige bezetting... wordt hier begeleid door Harry Edison op trompet... Ben Webster op tenor... Jimmy Rolls piano, Barney Kessel gitaar... Joe Monorgan op bas en Elvin Stoller op drums. Een opname... ...gemaakt op 18 augustus 1956 in Los Angeles Luistert u naar Sophisticated Lady say, Into your early life came. And in this heart of your flame, a flame that flickered one day and died away. Then with disillusion deep in your eyes you learn that in love soon grow wise the years have changed you somehow. I see you now smoking, drinking, never thinking of tomorrow. diamond shining dancing, dining with some man in a restaurant is that all you really want? no sophisticated lady You miss the love you lost long ago. And when nobody's night, you. One shining, dancing, dining, with some man in a restaurant. Is that all you really want? No. Sophisticated lady. Lady, you cry. De prachtige stem van Billy Holiday met een heel ingetogen prachtig gefraseerd... sophisticated lady. Uh, Wat Gypsy Jazz nou? Uh, ik heb klaarstaan een opname van het Rosenberg Trio. Uh, een live-opname van het North Sea Jazz Festival uit 1992. En we horen daar uh, Storcello Rosenberg solo-gitaar, Nusha Rosenberg rhythm-gitaar en Nonnie Rosenberg akoestik gitaar Luistert u naar het nummer Spain. MUZIEK enthousiaste publiek voor het Rosenberg trio in het North Sea Jazz Festival uit 1992. Uh, we zijn in de maand september... dus ik heb wat nummertjes met uh, september ook nog... Uh, in de playlist opgenomen. En uh, in dit geval uh, luisteren we naar Scott en Jeff Hamilton. Geen familie, overigens. Uh, ze hebben een opname gemaakt in 2017... Uh, in mei uh, en die was getiteld live in Bern in Zwitserland. En Scott op de Noor uh, horen we daar... samen met Tamir Hendelman op keyboards... en Jeff Hamilton op drums. September in the rain. <kling> En dat was, uh, waren Scott en Jeff Hamilton, September in the Rain. We hadden die tenslotte een paar dagen geleden uh, een druppie eindelijk na al die droogte. Uh, tijd voor uh, weer wat Nederlandse jazz. En wel Geetje Kouwveld. Uh, het staat op een uh, serie cd's getiteld Dutch Jazz Giants. En dit is dan on volume 1. Uh, uitgebracht in uh, 1987, augustus. Waar we Geetje horen, begeleid door Ruud Brink op de Noor en Pieter Niewerf op gitaar. Luistert u naar de standaard Root 66. <Sie> that highway that's the best get your kicks on route 66 well it winds from chicago to l.a two thousand miles all the way get your kicks City is mighty pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget we Winona, King about making money in a climate that's and sunny get your kicks on route 66. en dat was geetje kauwveld in een wel heel <coughs> leuke vind ik tenminste originele bezetting met uitsluitend begeleiding door tenor sax Ruud Brink en gitaar Peter Niewerf, Heel origineel en het swingde wat mij betreft lekker. Uh, we gaan wat Big Band draaien. En wel Stan Kenton Big Band. Komt ook weer van een verzamelaar. Uh, waar opnames tussen 1952 en 1956 op staan. Luistert u naar Limelight. Ken Canton met Limelight. Uh, een uh, heel beroemd jazznummer... wat praktisch door iedereen gespeeld is... is uh, Beck's Groove. Een compositie van Milt Beck's uh, Jackson. Hier een opname van de meester zelf... zoals die speelt op vibrafoon... in het Modern Jazz Quartet. Uh, het is een uh, cd getiteld MJQ Live en At It's Best, een opname uit Ljubljana, uh, 27 mei 1960. Het IJzeren Gordijn hing nog, maar kennelijk was uh, jazz in die tijd toch al welkom in een aantal Oostbloklanden. We luisteren naar het Modern Jazz Quartet, is een klassieke bezetting met John Lewis op piano, mild uiteraard op vibrafoon, Percy Heath op bas en Connie Kay op drums, Backs Groove. Jazz met uh, het beroemde Bex Groove. Vanmiddag half drie, ik vertelde het al in de inleiding... Uh, is er een concert in de Krocht in het kader van Jazz in Zandvoort. En uh, het concert is gewijst aan de muziek van de Millers. Uh, Nathalie Masclay en Dennis Kiviet... Uh, nemen het vocale gedeelte voor hun rekening vanmiddag... En uh, ze worden begeleid door Jean-Louis van Dam op piano... Marcel Boy op bas en Nick van Wick Wiggen op drums. Om vast een beetje in de stemming te komen... heb ik hier een plaat voor staan, een opname voor staan... van de originele Millers. Het is een uh, opname uit 1968 uit de archieven van de NCRV. En uh, hier luisteren we naar Ab de Modenaar, de bandleader... vandaar de naam de Millers... En tevens gitarist. Koen van Nassau op vibrafoon. Met Matt Matthews accordeon. Hermans Schoondewald op uh, clarinet. In dit geval Paul Ruijs piano. Arend Nijenhuis op bas. En Tony Nusso op drums. Tony die ook jarenlang in het begin van de carrière de begeleider was bij Toon Hermans. De zang is van Sani Day. Luistert u naar de Millers met I cried for you. Dat waren de Millers. Snel door, want het loopt al tegen de klok van 11. met een uh, ook weer originele opname, vond ik zelf. Namelijk de combinatie het Bud Shank Quartet... met Laurindo Almeida. Laurinda Almeida natuurlijk op gitaar. Bud Shank op alt in dit geval. Harry Babison op bas en Roy Harty op drums. Luistert u naar Ba To Key... Thank you. Ja, en dat was Bud Shank met Laurindo Almeida. Uh, we kennen als jazz-accordeonist natuurlijk Matt Matthews. Maar ook in Nederland hadden we een kanjer. Uh, Verleden jaar in het seizoen uh, muziekseizoen bij de Krocht... Uh, was er een heel programma aan hem gewijd. Ik heb het natuurlijk over Johnny Meijer. Johnny Meijer, de accordeonist. Kon alles, speelde muzet, maar ook jazz. Uh, hij wordt hier begeleid door Wim Jongbloed... Op piano, vibrafoon en marimba. Ik weet niet meer precies welk instrument hij op dit nummer speelt. Ted van Dongen Gitaar, Coaserie bas en Hambrink. Op drums. Een opname uit 1961 luistert u naar Johnny Meyer met All of Me. Meijer, All of me. Het uh, loopt tegen de klok van 11 En dat betekent dat we aan het laatste nummer... voor de nieuwsberichten en de boodschappen toe zijn. En daarvoor heb ik uh, klaarstaan... de allerlaatste cd die Shirley Horn uitbracht. De bekende pianiste-vocaliste. Uh, zij leed uh, op dat moment in uh, 2013... Drie, toen deze laatste cd uitkwam... al uh, aan vergevorderde diabetes. En dat betekende dat een van haar voeten geamputeerd was... en ze daardoor geen piano meer kon spelen. Maar zingen, dat kon ze nog wel. En de piano had ze voor deze cd uitgeleend aan Ahmad Jamal. Ook niet de eerste, de beste. We gaan luisteren naar een opname uit februari 2003. Zoals ik zei... De allerlaatste cd die Shirley Horn voor haar dood in 2005 heeft uitgebracht. En de cd was getiteld May the Music Never End. We hebben vandaag een klein septemberthema. Vandaar dat, we, dat ik van deze cd gekozen heb het nummer Maybe September. Graag tot na de klok van 11. Love was tender The sway of the willow When love still see that golden world in all its splendor a tree a sweeter love